Dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We in hier gezellig in Café Libertaria met uh, Peter Beukeman, Klaas Wassenaar en Dennis Oosterwaal. En wie weet komen er nog Hi. andere mensen bij. Hoi. Mijn Hi. naam is Joon Jongepier en ik klink een beetje anders dan normaal omdat ik weer gedoe heb met de microfoon. <laughs> um, maar goed, je, je moet moeten even hiermee doen. Ik zal dan uh, ja, goed, uh, niet al te veel gaan praten. Um, ja, we hebben weer heel veel berichten en zoals gewoon gaan we eerst de half uur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 Per oud. Een en, klein uh, beetje omhoog aan het krabbelen. Ja, het is, een beetje, het is nog steeds onder de 1300. Maar het is wel aan het herstellen weer. Ja. Ja. En Ode, is vooral uh, 56 dollar. Laat ik dat gelijk doen. 56,82 ja. vanwege de Soedische Arabische countercoop. Uh, en alle, alle mensen die daar uit de weg geruimd worden. En, uh, oh, ik dacht dat ze gewoon gestoven. de corruptie netjes aan het aanpakken waren. Oh, kennis. <laughs> <laughs> <Yes>. Sorry. <laughs> Jij ja, kijkt eindelijk andere media dan. Uh, yeah. <laughs> Ik stik bijna op water. Uh, uh, yeah. ah, de, de Nederlandse staatscomputer heeft ook een uh, all-time high bereikt. Die staat op uh, 477,6. We hebben hier een paar honderd miljoen erbij deze week. Wordt je geforkt of niet? Nee, is niet gevorkt, nee. <laughs> uh, goed, dan gaan we even naar de, naar de bitcoins toe. Want daar is, uh, ja, de, ja, ja, ja, ja, de, ja.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 En, uh, ja, dat is ook een moment dat ik even heb uh, lopen cash, dus, uh, ik zeg even niet hoeveel uh, voor de belastingdienst, maar uh, Pff, <laughs> het zit nog onder het belastingvrij bedrag. Nee, uh, jij, uh, jij, jij hebt precies op de top gecashed, hartje je toch? Ja, uh, nee, maar goed, in ieder geval ja, de bitcoin staat op dit moment, terwijl we nu praten woensdagavond, tien uh, uur of zo, staat op 6300 eurotjes, dus, ja.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 Ja, ja. Bitcoin hebben ze ook wel iets. Segwit willen ze daar. De gewone Segwit hebben ze dan. Maar dan willen ze de blokgrootte niet groter dan 1 megabyte maken. Wat ja. een hele beperkte groei mogelijk maakt. En daar, daar gaat het conflict eigenlijk over, hè? Daar ging, ging het, het over, over, ja. blokgrootte gaat, ja.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 als uh, Segwit 2X. Dus dat, die heet dan Segwit 2X. Dus dat is grotere ja. blokken en Segwit. Dat zou dan een nieuwe variant zijn. Maar dit ja. is voorlopig van de baan dus. Ja. En heb je ook nog Bitcoin Gold. Dat is ook nog een uh, afstelling. Die doet die ook nog geloof ik... Uh, die zou er zijn. Die is al gesplitst. Maar... Ik heb er niks van gehoord. Ik zou ze ook moeten hebben, maar... <laughs> ja, maar er is, een, er is nog niks van inderdaad. Dus, uh, ik las uh, wel yeah. dat ze er vandaag mee gaan beginnen, maar met een okay. test uh, nou, nou, Ja, er zijn futures van geloof ik. En die, die zijn ook iets van 100 zoveel uh, dollar waard. Maar... Dat het nog hond zoveel dollar te veel is. Ja, ik verwacht er niet veel van. Dat het er ooit gaat komen eigenlijk. Ik heb uh, nog niemand hoort hier uit van verwacht. Nee. Uh, nou, laten we nog even kijken wat uh, op dit moment uh, de grootste stijgers zijn bij... Uh... De altcoin-markt, dat is ook wel interessant. Uh, Smartcash, die staat uh, die, ja, 90% gestegen. Ja, ik zie hier onder andere Walton staan. Daar hoor ik de afgelopen weken heel veel over. En die is 49%. Uh, ja. Maar die is de nummer drie van de stijgers. De B3-coin, ja. die uh, is 84%. Dat is uh, van Bastien Adriaan, hè? De... <laughs> <laughs> uh, dan heb je nog blok 42%. En dan uh, de Fatcoin. Ja, die noemde jij net geloof ik. Ja, ja die, uh, daar heb ik uh, van, van de zomer uh, enkele tientallen van gekocht. En inmiddels alweer, geloof ik, de helft weggedaan of zo. Omdat ik, uh, uh, dat die een paar keer over de kop was gegaan. Ik dacht, nou ja, dan. Uh, maar ja. dat schijnt al, uh, ik heb wat over gelezen. Dat is wel een leuk, leuk project. Dus uh, de rest hou ik wel, denk ik. Ja, 37%. Uh. Ja, ja de over de afgelopen 24 uur is dat, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja een andere stijger is Lisk. Uh, net als van verkocht, 25%. je, heb ik net ook verkocht, inderdaad, 25%. Uh, Go, uh, IOTA, NIO doet het eindelijk weer goed. Die staat op de 23% stijging. Ja. Oh, ik zie heel veel coins nou ook voorbij komen die keer die ik ook heb, ja. Ja, ik ook. Ja, jongens. We uh, weten jullie als luisteraars voor de volgende keer als we weer zo'n dalletje is vorige week kopen, noemen wij hamsteren. Maar ja, je had ook een elektronium kunnen hebben. En die staan over de week 70% in de min. <laughs> dus, uh, ja <laughs> Die moet je nou, kopen. Ja, ik, maar er staan ook al één zo'n coin in de top 10 al heel lang op komen, waar ik heb. Waarvoor trouwens een andere site is die beter is, uh, het is kort, uh, maar ik weet het maar even niet in mijn hoofd. Maar die ook, was ook gewoon zeggen dat het een scam is, hè? Ripple. Nee, ja, BitConnect. Ripple, ja. <laughs> Welke? Ja. BitConnect. Oh, die staat in de top 20. Ja, die zeggen, BitConnect die stopt... inderdaad. Uh, ja. Die hebben ze, vorige week hebben ze die uh, beaangepast. Ja. Uh, ze hebben eigenlijk alles gelijk gelaten. De koers is ook niet uh, geklapt. Maar het ding dat stond uh, op het punt om uh, volgens mij Dash uh, te verdringen, op uh, ja. plaats 6. En uh, ja, er was eigenlijk die hele dag al sprake van om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 Als je steeds en... maar iets stijgen, denk je van nou eens kijken wat het dit Ja, precies. En dat is dus, want dan staat het hoog en het stijgt maar door. En ja, toen ging ik kijken, en toen kwam ik op die site, dus heb ik ook uh, hier wel gevraagd: van ja, wat doet dat eigenlijk? Want ik <lacht> uh, word er niet veel wijs voor. Ik, ik kan zeg maar met bitcoin, kan ik andere coins kopen om van crypto coins te profiteren. Dus zo las ik het een beetje. Waarom moet ik dat doen? Ja, Waarom kan ik dan niet gewoon de bitcoin zelf houden? <lacht> Leek ja, of, mij of, loop, zelfs je andere vraag. coins kopen? Ja, maar Daar heb je er niet voor nodig, toch? Nee, maar dat is ook een beetje hun verhaal. Ze zeggen, ja, we gaan. Je laat profiteren van de, eigenlijk van de stijgende waarde van cryptocurrencies.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 Oh, dan is 3 miljard keer de prijs van de laatste transactie. Dat is dan de market cap. Ja, als maar wij dat... morgen 1 bitcoin verkopen of 0,001 bitcoin voor een prijs van 100.000 euro per bitcoin. Ja. Dan is zeg maar, en dan doen we dat bedrag keer de totale supply. Dan is uh, bitcoin in deze market cap van uh, weet ik veel, veel te hard. Ja, zo zitten ze dat omhoog te pumpen, denk ik, om aandacht te ah, trekken. Maar dat is natuurlijk niet echt. Ja, dat is als je daar ook iets maar iets van zou proberen te verkopen van die supply. Dan zou het gelijk in elkaar zakken, want er is gewoon helemaal geen vraag naar. Daarmee is volume.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 ja, maar... Zet cash daarna is al uh, 66 miljoen. Ja, die Cardano heb ik er net uh, geloof ik 12.000 van gekocht hoor. Dus uh, ik heb toch uh, <laughs> wat uh, dingen over gehoord dat dat echt uh, maar als, ik naar, de, find find. als ik naar <laughs> market Cap ga, dan zie ik ook gewoon een BitConnect advertentie bovenin. Ja, jullie hebben dat misschien uitstaan. Maar ze uh, mogen oh, we er wel. Er staat gewoon een 130. Op Coin Market Cap. Die gewoon er staat een banner van Bitcoin oh ja, bovenaan ja, je. Ja. ja. Dus nee, uh, ja, zie alleen helemaal rechts onderin een klein reclameetje, maar geen banner. Nee, die heb ik wel. En uh, ja, die uh, die leidt mij dan gewoon weer daar naartoe. <laughs> ik vond het ook een beetje, een beetje fout eigenlijk, want je, je, zij zitten dan een beetje met dat principe dat je andere mensen erbij moet slepen. Ja. En uh, ik, ik heb dat ook wel eens meegemaakt, dat mensen mij probeerden mee te slepen in een piramide uh, spel. Ja, ja en, safari, en letterlijk gewoon letterlijk een ja. piramide Ja, gewoon dat je letterlijk een krijgt met een piramide erop en als je dan op die bovenste tree uh, komt, dan krijg je veel geld. En, en dan denk ik van ja...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 Dat is een beetje het idee. Ja, maar en uiteindelijk wordt het jou net zo dat jij in iets stapt waar jij veel geld mee kan gaan verdienen. En als jij dan een vriend hebt die zit zonder baan, eh, dan moet je er wel van gaan dat jij er echt zelf in gelooft. Maar anders ga je het ook niet doen. Dus jij gelooft daar zelf echt in en jij denkt ik kan veel geld gaan verdienen. Jij hebt een vriend van jou die zit zonder baan en dan zeg jij van nou, hè, ga ook meedoen. J jij hm. gaat bekijken nu vanuit het perspectief van iemand die begrijpt dat dat niet werkt. Dus ja, maar dat dat is, dat, ja, maar dat is een beetje is het als iemand omhoog trekken.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 Dus dan, ja, dat, dat is dat uh, gevaarlijk voor die mensen natuurlijk. Want dan gaan ze zelf, zeg maar, ja, ze, ze zichzelf, in, zoeken op en, en, zichzelf in de onderste trein stoppen. Dus dan gaan ze yeah, hun yeah. de helft moeten betalen. Dat worden ze dan ook zelf. <laughs> en dat is natuurlijk de grote kracht van <laughs> dit systeem. Een dat, perpetuum mobile is hier uitgevoerd. Ja, ja, ja. En, en dat is ook de kracht van... Een De kinsjaanse economie. Is <laughs> ja, ik. ja, de multiplier. <laughs> ja, je betaalt dat, jezelf dat, uit en dan... Uh, en dan, dan, dan, dan, dan je rijk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 En dan dus is dit is eigenlijk een beetje duur dan bij de bank. <laughs> ja. Maar op, op zich uh, ja, zou je kunnen zeggen... dat gokken op Bitconnect eigenlijk even gek is... als het op de bank laat staan. <laughs> ja, maar... Dat ja.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 en je kan er een ton in stoppen, dan ga je gewoon verdienen. Zo simpel is het. Als jij weet van over 200 dagen bestaat Bitconnect nog... en hij blijft de Bitcoin-koers volgen... dan ga je er gewoon aan verdienen als je er nu een ton in stopt. Maar misschien draait het. En dat is het punt. Het is ook een Ponzi-scheme natuurlijk. Als je er net uit bent, dan... Nee, ja. maar dat is ook, denk ik het vervelende, want heel veel mensen hebben er tot nu toe gewoon goed aan verdiend ja, en ik denk, en denk, denk je dat je zo zo'n pontie zo lang op moet zetten dat het zeg maar heel erg lang duurt voordat mensen geld krijgen, bijvoorbeeld als ze 67 zijn of zo. <lacht> en dan komen er steeds nieuwe mensen, omdat er steeds nieuwe mensen geboren worden en die leeftijd mensen dwingt om daar aan mee te doen, nou, dan kan je dat zo 100 jaar gaan laten. ja, dan heb ja, je een goed idee te pakken zeg ja, bitpension, uh, dat, uh, we noemen het gewoon bitpension <lacht> ja, bitpension, ja, ja. Bitpension. ik had al het idee uh, om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 je moet bij betalen. Ja, dat je wel bijbetalen. <laughs> ja, ja, oh, je oorlog en... <laughs> Dat je, je kunt nu maar investeren zodat je het, dat je het in het vage vuur, en dan gaan de rooms-katholieken toch heen, ja. en dan heb je het daar gewoon milder.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 verklaringen Had koud geworven ja. voor de Libertarische Partij. Ja. Dus ik was wel benieuwd hoe het andere mensen verging die koud wat probeerden te werven op straat. Dus, uh, en ik uh, vroeg haar wat zij. Uh, ja, ze had dan al, uh, de pastoor had al gezegd dat ze niet meer kerk mocht werven. Ja. <lacht> en, um, na, vriend, nee, en toen vroeg ik van: ja, maar, ja, wat is nou je succesreed? Uh, nou, het was heel laag. Het was, uh, ze moest op een hele dag, misschien sprak ze wel honderd mensen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 Ja, en toen zei ik ook van ja, heb je ook andere talenten? Ja, dus ik zei het niet zo bruut. Maar ik, ik ging vragen van waar heb je nog meer interesse in? Want er is ik iemand die daar dag en nacht aan besteden. heel veel tijd in stak. En dan uh, iets maken of zo, kleding. Maar ik weet niet ja, precies wat Dat is ook het drietje ervan. Die mensen werken hartstikke hard. En ja. uh, zeg maar, als je iets, iets echt voor jezelf gaat doen. Ja, nou precies. Daar probeer ik een beetje naartoe te praten. Van wat vind je dan zelf leuk? Ik zei, als je dat nou gaat doen?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 ik, ik, heb van ik, ik zou erbij vragen: deze even tijd Ja, wel, maar niet voor Milieudefensie. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar ik voelde me wel een soort, uh, voelde me een soort pinautomaat. En ik had ook de ja. behoefte om een soort t-shirt te laten maken of te kopen met allemaal geld erop. Want dat, dat, het voelde heel erg, ja. Ik heb het gevoel te krijgen dat je andere issues hebt waar die mensen eigenlijk niet zo aan kunnen doen, hè, Klaas. Dan is het privéleven, misschien. Zeg uh... uh, <lacht> ja, dus ervaring je... met een vrouw gehad of zo, <lacht> ik weet niet. Uh... Nee. voelde me net <lacht> ja, ja, een pinautomaat. Kijk, genaaid door de ex-vrouw, weet je wel. Dan, dan ja. loop je op en dan een beetje die mensen de, uh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 Dus dan zei ik iets leuks. Oh, goed dat je je ja, vrije tijd erin stopt. Maar nou, ik heb er geen zin in. Of, of, ik zei, oh, je hebt, wat zit je haar? Wat is je haar leuk? It, nee, it, it, it, it, dat was een spelletje voor mij. Maar op een gegeven moment ging ik altijd iets aardigs doen. En dan nee. Weet je wat ook goed werkt? Als ze we naar nou je ja, toe komen: van, ja, mag ik je wat vertellen over. weet ik veel de een of andere organisatie. En jij zegt van. mag jij dan iets vertellen over Jezus? ik heb geen tijd. Ik moet, ik moet, ik moet aan het werk. Die gasten, dat ik aardig tegen Wil jij meeste? misschien een pensioen, pensioen kopen waarin het hierna maalt? <laughs> Haast, wil je meedoen met project? Ik ben aan het werken voor de Dirk Scheringa-bank. In aardige maar, fase heb ik mijn vrouw ontmoet en heb ik even met haar gepraat. Nou, op zich is het natuurlijk wel iemand met een daadwerkelijk probleem. Hoezo nou, heb je je vrouw ook ontmoet met dit soort praatjes? Dat was gewoon aardig voor mij dat ik haar hielp en misschien heeft <laughs> en misschien niet. En dat horen wij te zeggen dan dat het aardig voor jou was. Hè? Dat moet je nooit over jezelf zeggen. Nee, maar het was in mijn aardige fase. Ik deed zeg maar met <laughs> mensen. <laughs>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 En ja. Uh, ja, als mensen boos tegen mij deden, dan had ik alleen maar zoiets van nou ja, zou blijkbaar wel echt een enorm kut even hebben. Dat ja. je dat gaat afreageren op iemand die jou gewoon uh, willekeurig nu opbelt. Maar uh, ja, veel succes ermee. En dat gaat echt enorm een andere hoor uit hoor. Uh, maar stel voor dat, dat, dat jij elke dag zes keer wordt gebeld.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 En um... ik kan de deur niet meer uit op een gegeven moment. <laughs> <laughs> ja, ja, er zijn ook mensen die niet in de ICT werken. En die gaan meestal nog gewoon naar een winkel toe. Dus, uh... Nou, echt niet. <laughs> ja. Dat doet er alleen een uh, paar oude, <laughs> oude mensen nog. Nou, dus als winkelstraat. We, we, nou alsof anno 2017 <laughs> online shopping iets is voor ICT-nerds. Nee, toch? <laughs> nee, maar in de binnenstad lopen nog steeds genoeg mensen hoor. Op een, uh, ja, ik ben er wel eens toevallig doorheen gelopen. Ik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 Maar uh, ja, zullen, zullen, zullen we gewoon even voor de geheim met de nieuwsberichten beginnen? Ja. Ja. We hebben we nog niet ja, genoeg ja. over crypto gesproken? Huh? We hebben we nog niet genoeg over crypto nieuws gesproken? Nou ja, het ging al over koopavond en zo. En, uh, en hoe dat? Uh, met callcenter medewerkers. Dus ja, ik denk dat we... Een grote, in de grote Koreaanse exchange is Litecoin opgenomen. Oké, okay, nou mooi. Dat is aan.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 Een dus, uh, full node krijgen voor wat? Voor voor een full load? Load. Ja, Voor Ja, van een oh, hard Oh ja, ja, load. ja. ja. Uh, bij, bij Dash doen ze dat ook. Hè? Uh, bij bij Dash uh, gaan een gedeelte van de mining-opbrengsten naar de.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 Ja, meestal niet een enorme computer willen gaan neerzetten alleen voor het runnen van een dash full node zonder daarvoor betaald te krijgen. Hebben ze daar een stukje van de opbrengst voor. Ja. Je moet ook een bepaalde hoeveelheid dash uh, bezitten als jij een 100.000.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 als je daar 300.000 euro in hebt zitten, dat is toch best wel wat. Of ja. duizend, duizend. Maar goed, ja, we, we, we, gaan, we gaan het crypto rondje even afsluiten. Um, we gaan het nu hebben over Pieter van Vollenhoven. Hebba. Dus, dus dat zou ik het even met een mooie echo doen. Pieter, Pieter van Vollenhoven! man die nooit iets in zijn leven gepresteerd heeft, maar gewoon. Ja, ik, ik ken de naam wel, maar wie, het, wie, het, wie is dat ook alweer? <tied> ja, het is een man die verdient om door, door in allerlei commissies te zitten. Oh. Nee, nee, hij is, uh, is aangeboren, hij heeft blauw bloed, heeft hij toch? Nee nee nee, hij heeft blauw bloed gekregen doordat hij, uh, hij is met de juiste kut getrouwd zeg maar. Oh, ja, oh, ja. Een blauwe so? kut. Ja. Wie is zijn vrouw dan? Uh, een, een van de oranje een zus van Beyoncé. Oh, oké. Okay. Uh, uh, oh. ja, met beide menstruaties heeft hij blauw bloed, ja. Maar duidelijk. Ja, uh, Mooi. Ja dat was in die reclame van die maandverbandjes dat ze <laughs> de blauwe vocht in gooien in plaats van rood. Ja. <laughs> Om te laten zien hoe goed het vasthoudt zeg maar. <laughs> Voor mezelf, of ik Ja, ja, ja. Godverdomme. Een nieuw po. Een nieuw po is alweer. Maken ze zich toch nog nuttig? Die, die mensen bij Blauw voor reclame? Ik wil always volhouden. Uh, uh, uh, always full. Vol. Maar goed, hij heeft een. Ja, ook Sorry. De, de beste man die heeft een Twitter-account. En dan plaats je nog wel eens ook Dan kun je al zien dat er niet door een PR-bureau gedaan wordt, maar deze man zit ook gewoon serieus zelf te twitteren. Uh, dus die, uh, ja, wat had hij nou geplaatst? Uh, hij hoeft voor de rest ook niet zo heel veel te doen, toch? <laughs> nee, nee, nee, maar hij zit in twintig commissies, ja. Onder het hoofdstuk gewenste intimiteiten. Ik ja. denk dat het een grensgeval is, vraagteken, uitroepteken. Naar aanleiding van, ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, hoor, hele MeToo, uh, MeToo uh, discussie. Ja, opeens rolt rol er allerlei uh, seksueel misbruik uh, over de over je ja. scherm hè, want het is, het is begonnen met die ene dame die, die, die Harvey Weinstein, die Amerikaanse regisseur, uh, beschuldigde dat hij uh... hey, producer, is hij zijn uh, hij is producer, hij regisseur, producer ja. van muziek, maar van een productiemaatschappij van films, de grootste. Ja.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 Ex-Mossaad-agenten inzetten om de slachtoffers het zwijgen op te leggen. Dus dat uh, ja, het was natuurlijk een bekend democraat, een grote uh, financierder van uh, de, de Clintons ook. Meryl Street uh, ja, ja, ja, ja, een... was er ook helemaal weg van. Maar daar begon het mee. Maar, maar er is een hele lawine gekomen. Nou. Kevin Spacey kwam daarna. En nou begint het in Nederland ook te rommelen. Ook naar twee gevallen boven water. Een of andere die, uh, ja, ook een of andere filmbobo die uh, iemand anders beschuldigde. Ja, en daar echt, ging het ja. Kerel, die, die, wat is de columnist of schrijver, of uh, die uh, dat enge mannetje met de blonde haar, hoe heet hij? Die Blond, zegt Brandt dat hij is. Ja, Brank is je. Ik uh, uh, krijgt uh, al uh, de rilling als ik die kerel zie. Gadverdamme. Ja, ik ja, weet ja, niet het... wat het is, maar iets aan hem uh, vind ik echt gewoon <laughs> heel, heel, zo naar. Jij zou hem niet wat, seksueel misbruiken, denk ik. Oh, gadverdamme. Nee. <laughs> oh, man, <laughs> ah, oh, oh. <laughs> Jij hebt een andere smaak. <laughs> nou, oh, wie uh, hebben we het nu? Uh, de, class, maar, maar goed. Dus, uh, de zoon van Hugo brandt dat was een ontzettende linkse journalist vroeger. Ja, ja. Oh. Tenminste, dat denk ik haast, want Hugo is niet zo'n hele bekende naam. Ja, en ik las ergens dat zijn zus ook nog weet van columnist is of zo. Dus, uh, oh jee. Oh, familie, jee. Uh. Ja. Maar Met... wat ik wel raar vond, ik zag op Facebook een filmpje voorbij komen daarover van, uh, hoe heet dat programma, uh, van Pauw. Ja, nee, ja. ja. zo'n soort Jelle programma Jelle. met. Precies, is het trouwens. Jelle. Oh ja, ja. Mm. met die kerel die dat al gedaan zou hebben. Die zat er gewoon in dat programma. Gingen ze daar precies zitten bespreken wat er dan gebeurt? Ik denk nou, waar ging ik nou naar te kijken, joh? Dan ga je toch niet op de nationale tv. Nee, dat de... denk, nou, het is normaal. Zeg je dat in de. Dat is voor exhibitionistisch gebeuren ja. dat je daar. En toen hoorde ik ook nog dat die kerel die zelf dus de media daarmee had opgezocht, dat die daarover ging klagen dat het op tv besproken werd. Ik denk nou, nou moet het helemaal. Uh... Jij zet het in de krant en dan gaan mensen erop reageren en dan denk je, ja, dat hoort toch niet in de media. Ja, ja het is het is heel erg rare toestand dat het wordt. Maar daar, daar reageerde van Volhove dus op, die, want ja... Uh, de, de zijn er zijn ook wat van die mensen die roepen dan ja, uh, uh, Maria Carey daarnet las ik dat nog, dat de bewakers van Maria Carey een van die bewakers zei dat hij ook seksueel geïntimideerd was door Maria Carey nou denk ik dat die luid bewapend zijn en, maar hij was ja, meegeroepen naar haar is slaapkamer is het, en ze ging voor de deur staan <laughs> half naakt ja, ik vind dat nog niet echt een, de, echt een vorm van seksueel misbruik nou ja, dat kant als je voor haar werkt, als je haar baan is daarvan. dat is dan wat zijn een vrouw is en hij een man. Bedoel, tuurlijk, hij is groter. Waarschijnlijk, neem ik aan als hij haar beveiliger is en hij is een man. Ja, maar ik bedoel, bedoel ja. als jouw baan daarvan afhankelijk is. Jij werkt voor het securitybedrijf wat uh, honderdduizend euro uh, per week verdient om haar te beveiligen. Ik noem maar wat. Uh, weet ik veel. Uh, of haar en nog tien anderen. En uh, ja, maar jij maakt het mee. En jij gaat naar je baas en jij zegt dat ik ben daar niet van gediend. En jij denkt, nou misschien raak ik mijn baan kwijt. En niemand zet jou onder druk. En jij hebt daar geen zin in. Ik bedoel, ja. Ja, het is al vervelend. Het is natuurlijk. Wel ik zou zo... daar niet over gaan huilen, maar ik bedoel, ja. Het <laughs> is niet netjes natuurlijk. Nee, maar het, is, het verklaart ook wel bij, wat er in Hollywood gebeurt... is. Waarom die films allemaal zo slecht zijn. Want het hele criterium voor het aannemen van, aannemen van actrices is dus nooit geweest. Kun jij goed acteren? Nee. En nee. dus, kun je goed aan de lul van Harvey Weinstein zuigen ja, maar dat, dat is ook, wat daar zat ik dus over na te denken. Kijk, normaal gesproken is het gewoon zo dat als jij zo'n bedrijf leidt en jij maakt je keuzes op basis van die criteria dat jij dan slecht presteert omdat jij dan kutactrices hebt die er alleen maar in zitten vanwege hè? dat ja. ze wel met jou kort gaan en dat een ander bedrijf dan betere films maakt, maar zij zijn gewoon, ik, heb, ik weet niet hoeveel Oscars gewonnen en uh, weet niet hoeveel geld verdiend en uh, het grootste studio geworden, terwijl blijkbaar dat het criteria was, dus dat denk ik van nou, dat is toch gewoon ja, een maar die Oscars winnen, dat, dat is, dat is, dat vrienden, vrienden, dat is het helemaal gerikt volgens mij, hè? dat soort dingen. Ja, dat ja, dat ja maar ook heel veel geld verdiend en mensen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 Ik kan me dan niet voorstellen dat iedereen daar nou maar zo makkelijk in meegaat. Ja, dat is natuurlijk bij de belastingdienst werken ook, ook heel hun veel baan van natuurlijk. Die, die, die, die weten ook dat ze dat moeten doen om hun baan te bouwen. Ja, bij de BG werken heel veel assistenten. Bij de gemeente werken heel veel assistenten. Ja. Bij de belastingdienst werken heel veel assistenten. Er is helemaal geen Dat is dan veel erger dan dit natuurlijk. Ja, bij het uh, zeg maar iemand wat aandoen, dat je daarin meegaat, dat is heel normaal. En dat, uh, dat, dat is ook jammer. Het zou heel leuk zijn als dat niet een norm was. Ja, nou dan vind, vind man, ik het ook wel zo ook, dat... dat...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 en Ik heb jarenlang de pleurs gewerkt, terwijl ik met één pijpbeurt had ik terug kunnen <lacht> Toch, daar komt het dan op neer. Ja. Ja. En dan was ik beroemd geweest. Maar dat werkt ook een schaduw over de beroemdheid van een heleboel figuren daar. Uh, die, ja, ja, je kijkt opeens anders naar die. Ja, iedereen is wel. Ja, wat, waar, waar heb jij het aan te danken? Ja, precies. Het is een beetje ook een beetje, zeg maar, dat jij allemaal dat prijs hebt gewonnen, bekend bent. Dat ze van ja, maar dat komt zeker omdat jij een soort, net als met die doping uh, dingen, weet je wel, dat is gewoon. Ja. En jij hebt al twee jaar geleden toen de Frans gewonnen, maar we komen er nu achter dat jij toen eigenlijk uh, <laughs> vals gespeeld. <laughs> Dus ja. ja, dat al jouw status en roem. Uh... Maar we hadden het over Pieter van Vollenhoven. <laughs> ja, hoe is die, hoe is die daar überhaupt gekomen? Maar, uh... Nou, maar dat klopt die... wel. zijn de de perspectief. Juist, uh, dat mensen waarschijnlijk hem niet eens een hand willen geven. Dus <laughs> dan ga je op een gegeven moment <laughs> denken: <gegeven laughs> Nou, Blijkbaar is dat ook een vorm van intimidatie. Ja, ja, ja. Maar hij had wat getweet inderdaad. En uh, dat is naar aanleiding van wat we net besproken hebben. En Dat is een beetje een onhandige tweet, bleek achteraf, want hij is al meteen weer ingetrokken maar hij heeft alweer iets nieuws in de strijd gegooid. Ja, een commissie. We moeten commissie komen om dit soort dingen te gaan onderzoeken. Oh, ja. dat wil hij zeker wel denken. Ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> ja commissie commissie Friemel. Ja. De commissie, Me too. Ja. Nog ja als, als hij zegt: uh, wilde er nog iemand in de commissie? Dan roepen een heleboel mensen: Me Too, Me too, Me too. Ja. Wat moeten we daarvoor doen? <laughs> ja. ja. <laughs> dan komen we erachter dat uh, over twintig jaar. Dat uh, zeg maar, alleen in die commissie mocht. Als je Pieter van Vollen over de hand gaf, <laughs> ja. wat zuigwerk. Parlementair.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 Maar het bestaat al heel lang en ik, daarom wou ik het er even over hebben. En ik, ik las namelijk net een artikeltje dat heet... Het Zwarte Piet-probleem in 1940. Ja, en ja, toen had je het ook al, ik weet het. Want de Duitsers vonden dat hij wit moest zijn. Ja. Oh, ik dacht uh, dat ze konden geen schoes meer krijgen door de oorlog. Oh, nee, nee dat, die, die, die, die, in 1940 ging alles nog goed. Dus toen was het uh, allemaal nog feest. Ik kreeg geen cadeautjes, en... met bloembollen. Dat was ook nee. Allemaal... nee, dat is uh, 44 en 5. Ja, 1943. Ja. Maar uh, nee, ze vonden dat uh, ja, zwart gesminkte mensen, dat was natuurlijk gevaarlijk. Hè? Dan kon je jezelf minder zichtbaar uh, in het donker over straat bewegen. Dus ze vonden eigenlijk dat Zwarte Pieten wit moesten zijn. Ja, dat is wel grappig, want dezelfde mensen die uh, zo pro-Zwarte Piet zijn, dat, dat, daar zit een hoop daarvan Zijn tegen die gezichtsbedekkende uh, outfit, zeg maar. Weet je dus je mag geen burka dragen of een bivakmuts. Nou ja, ja. dan mag je toch ook je gezicht zwart sminken. Ja, dat zou wel mooi zijn. Dat is wel een mooi argument om uh, te voor de anti-Zwarte piet mensen Inderdaad, een, een, een, een, iets dat het, het kampen mooi in tweeën kan snijden. Ja. ja. De, het en, laat gewoon inconsistentie ook zien. er ja. Ja, is ook een mooi bruggetje gemaakt door, bij, naar de gezichtsherkenning door schapen. Dat is een ongeluk, hè? <laughs> uh, ja. Kunnen, alleen, het, kunnen het alleen zwarte schapen zwarte piet zien? <laughs> ze hebben schapen, hebben ze, hebben ze ontdekt dat die schapen heel goed uh, gezichten kunnen herkennen van foto's. En ik eh, van...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 Brak Obama. En het staat er als, stond er als commentaar bij. Wat bleek. Er zijn zelfs miljoenen schapen die erop hebben gestemd. Ja, ja. Inderdaad. Je moet onwillekeurig moet aan stemvee denken. Ja. Maar er staat hier. stond als artikel wat bleek. De schapen maakten in 80% van de gevallen. De juiste keuzes. Dat is dus aanhaling. En hadden, als, hadden al snel door. Bij welk gezicht ze iets te eten zouden krijgen. Oh jee. Dan ja. moet ik aan die Obama-foon denken. Die, ja. <laughs> Dat is trouwens volgens mij een onzin verhaal, hè, van die Obama-fan. Ik heb wel eens gelezen dat het helemaal niet bestaat. Dat gewoon, uh... ik, ik, ik, ja, dus is gewoon. Ik heb. Er is een iemand die dat zegt van. Ik krijg een maar volgens mij is dat. die iets als ze verkeerd begrepen heeft en heeft dat nooit bestaan. Ja, er ja, is tegenwoordig het. zoveel leugens dat ik misschien. Ja, misschien is dat Obama er nooit heeft bestaan zelfs. Ja, dat, ja, dat is dit, ja, van de vorige, van de vorige <laughs> verkiezingen. Maar ja, ik, weet, ik heb wel mensen gezien die dachten dat te krijgen, maar ja, het kan natuurlijk allemaal leugen zijn. Ja, misschien kregen je gezegd, we hebben ze gewoon gekocht met foodstamps of zo, dat kan natuurlijk ook. Maar... Ja. Ja, daar kan je wel alles mee kopen, inderdaad. Ja. Maar ja, ik herken ook het gezicht uh, waarvan ik eten krijg en dan ga ik daar ook op stemmen. Dus... <laughs> ja, ja. <laughs> zo, zo stom zijn ze eigenlijk. Oh, die ja. geeft mij een uitkering. <laughs> maar ze herken ik, ook de gezichten gezicht van degene epen, door die geknipt en geschoren worden. <laughs> ja. <laughs> ja, zou het, ja. <laughs> de schapen van Obama kennen dat niet. Nee. Dus dan zijn deze schapen eigenlijk slimmer. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ze kunnen ook beroemdheden herkennen. Dus het zijn zeg spelen, dit. Ze kunnen politici en beroemdheden herkennen. Maar we hebben nog meer berichten: Christenunie. Ja, de schapen en de herden. Ja, De brugjes zijn geweldig. Ja, echt. Echte bruggebouwen bij heel Bijbelse beeldspraken. de schaapjes van de Heer Jezus. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt.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 Het is een kudde, de gelovigen zijn zijn een kudde. Ja, het is een typisch ja. Bijbelse bel. Volgens mij komt het ook uit de Bijbel. Al, al die beeldspraak. met de nee, Maar goed, de Christen niet. stop met het gedogen van alcohol. Oh, ah. wat, waar slaat dit op? Wat is ja, dit? Kennelijk wordt dit gedoogd, alcohol, dat wist ik. Ja, maar dit, dit vind ik een heel sterk verhaal. Waar gaat dit dan precies over? Nou, ze willen happy hours tegengaan en dan gewoon actieve, actief strijden tegen alcohol. Oké, okay, het gebruik van ik, alcohol. Actief uh... tegengaan staat hier. Ik heb al een poosje in de Bijbelbelt gewerkt. En daar werd toch. Uh, gesnoven. Ja. ja, daar werd uh, op vrijdag toch echt wel uh, een paar flessen wijn opengemaakt na het werk. Ja, de is oh, zitten ook niet voor niets naast de kerk. <laughs> nou ja, het is Aardig, natuurlijk wel een vorm van ja. concurrentie als mensen zeg maar uh, nou. uh, om zichzelf gaan bedwelmen op andere manieren dan door naar de kerk te gaan. Ja, dat niet alleen klassieke verslavingen moet bestreden worden. Ook wil de Christen in Unie dat er gekeken wordt naar het voorkomen van gameverslavingen. Het gebruik van synthetische drugs. willen dus gewoon alles wat, uh, waar mensen geïnteresseerd zijn uh, willen ze vermijden. Ja, alles wat en, leuk is. Koffie. En dan gaan ze vanzelf gaan ze naar de Bijbel gaan ze dan lezen uiteindelijk. Maar het raar is dat ze dus gemeentelinderat geen enkele zetel hebben. Ondanks dat ze landelijk wel in de regering zitten. Ja, met Amsterdam hè. Gaat het over. Maar er staat hier, ze regeren het land. Maar in de gemeenteraad hebben ze geen enkele. Oh, oh dit is alleen voor Amsterdam, dit? Ja, dat gaat over de gemeenteraad van Amsterdam. Oh, ja, ja daar ja, heb je ja, ja, geen ja, ja, ja, ja. Want Het zijn ja. echt wel gemeentes waar ze in ja. de meerderheid zijn. Sommigen zijn ze de grootste partij, zelfs, geloof ik. Dan ja, ja, is, is het de, de vraag of daar die alcohol en dingen ook allemaal verboden zijn. dan. dan ja, dus. ik geloof niet dat ze het helemaal willen verbieden. Tenminste, dat staat hier niet dat ze het helemaal willen verbieden. Maar misschien dat ze dat gewoon niet zeggen. Omdat ze dan denken, we dan worden we als wereldvreemd ervaren. Dan hebben mensen door hoe wereldvreemd we helemaal wel niet zijn. Het is nog veel erger.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 Nou ja, dan, uh, ik, had, ik ken een jehovas getuige die zich helemaal onthoudt van politiek. Ja. Kijk. Dus, uh, nou, ik ja. denk dat ze dat inderdaad dat, hebben gereformeerde vormen. Die hebben inderdaad uh, in hun theologie zet, zitten dat, uh, dat de God en de staat op, dat hoort bij elkaar of zo. Dat wel, ja, uh, ja. En uh, dat hebben die Jehovens niet. Die Jehovens, die zien het ook echt van uh, de staat is, uh, is, is de wereld en dat is dan het kwaad. En... Ja, maar die zijn, ook al eens, die zijn ook al eens doodgemaakt hè? Ja, ja, Daarom. Daar,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 zeg maar alles doen en wij moeten er naar luisteren. Dus uh, dat zijn twee verschillende varianten, maar in beide gevallen moet de staat uh, uiteindelijk toch of hij, of hij is al God of hij, wel, of hij moet de wil van God uitvoeren. Dus, uh, maar ik heb ook wel eens met Jehovah's gesproken en die waren inderdaad uh, negatief ook over de overheid. Of dat ja, ging er ja. makkelijk in, dat konden ze goed begrijpen. Ja, ja maar ze zijn vaker vervolgd ook. Hè? Oh. En in heel veel landen is het verboden om uh, te evangeliseren. Mm. Terwijl zij daar het dan voor de, over de, de staat juist, staat Zij moeten ja. dat van hun geloof doen. Maar goed, ja. De, de ChristenUnie die hoopt dan mensen te werven met dit uh, besluit. Denk je dat ze succes gaan hebben? Ja, er zullen natuurlijk altijd wel mensen zijn in Amsterdam... die zich irriteren aan de roms, mm. ja, ja, Ik heb altijd het idee dat dit komt vanwege opvoeding, opvoedingsproblemen. Er zijn mensen die kunnen hun eigen kinderen niet van de drank afhouden... en die kunnen dat niet overtuigen en niet opbrengen. En dan gaan ze dat maar uitbesteden van... nou, misschien dat ergens een agent het wel lukt. Nou, ik denk dat dat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 Kijk, dat uh, zijn hele gevaarlijke mensen. Het, het, het, bij de ChristenUnie, dat is een soort uh, net als echt die hard overtuigde socialisten die echt. Uh, ja, die, die, die, die slepen de wereld echt uh, mee in onhaal omdat het true believers zijn. Hè? Dus het maakt ja. niet uit hoe slecht het werkt. Zij zijn ervan overtuigd uh, op irrationele gronden. En dan uh, kijk, je hebt het natuurlijk ook van die, zeg maar die zogenaamde pragmatische die op een gegeven moment, als die zien van nou, mensen steunen het niet of het werkt niet, dan weet je al, van die d 66 types die dan op een gegeven moment wel bijdraaien met de meeste, met de <laughs> het referendum, met meeste. Maar ja, zo vanuit dat, dat moeten we niet hebben, maar, <laughs> <laughs> maar ik bedoel, dat zijn, geen, ja, dat zijn dan in ieder geval two in de EU en die gaan op dat front dan weer de mist in. Maar die boeit het in principe niet of wie uh, nou legaal is of illegaal is. Zeg maar. Die willen gewoon uh, roepen wat de meeste mensen vinden om uh, stemmen te werven. Ja, dit is ja. echt een soort cult denk ik wel, dit, in die hele kleine christenfracties. Dat is een, uh, een cult en die zijn er heel fanatiek inderdaad Ja, maar het zijn van die evangelistische christenen en zo. En een bepaalde slag van dat hele blije EO volk, zeg maar. Ik zou ze hier uh, willen vergelijken met de fariseers in de Bijbel. Weet je wel? Dat waren die uh, mensen die ja. heel vroom waren en helemaal zwart liepen. En, uh... heel Kijk, kijk, kijk, kijk onze stroom zijn. Waarom is de rest van de wereld niet zo vroom als ons? Dan moet ja. het aan gedaan worden. Dan moet even de gewapende macht vragen of ze daar iets aan willen doen. Ja. Nou, wat ik wel opvallend vind, is dat je dit soort partijen, die dan zo christelijk uh, zijn, die hoor je nooit zich uh, uit de, uh, tegen oorlog. Nee, nee dat is. Uh, dat vind, geen vind ik wel erg teleurstellend. Dat ja. willen ze niet uh, verbieden of het happy, happy Hour voor oorlog afschaffen. <lacht> <of zo>. Je <Ja. lacht> <Dit lacht> hoort ze niet over oh. wat er allemaal in Jema aan de gang is, <lacht> maar over de Happy Hour hoor ik ze wel. Ja, sowieso uh, vond ik dat vreemd.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 prostitutie moet je 21 jaar zijn. Ja, dat is eigenlijk ook wel raar. Dus om mensen te vermoorden. Ja, 17 is meer dan genoeg om daar een ja, over te nemen. Ja, dat is logisch. Hè? Die jonge mensen die weten die beter. Die luisteren lekker makkelijk. Oh. En oh. die zijn gefit. Uh, ja. Ja, ja. over, over cult gesproken. Het is wel raar dat nou... Er is, er is van de Democratische Partij. De voorzitter, de voormalig voorzitter Donna Brazil. In Amerika. Die doet een boekje open. Zo, en die noemt, ja. die noemt het ook een cult. Hè? Dus die heeft, die heeft al een heleboel bagger op straat gegooid. Uh, dat dat, uh, gaat, als die het schinkende schip verlaat, dan gaat het niet goed daar hoor. Ja, dat is echt, uh, dat dat echt is behoorlijk echt voor, uh, wat hij allemaal uh, te melden heeft, heeft en die zegt dat eigenlijk ook minder of meer al, dat... bang, uh, Toen die Seth Richards vermoord, was ik ja. heel bang en uh, dit en dat is de ze eigenlijk gewoon van... Ja. Ja, dat dat toch geen uh, overval was. Ja, het Clinton Camp heeft eigenlijk die Seth Rits vermoord. En, en, die, en dat is de oorzaak. Of de, de, het lek van die e-mails die naar ja. buiten kwamen. Ja, maar dat eigenlijk. Iedereen die een beetje oplet. Was dat lang duidelijk. Ja. ja, maar dan gaat dat. Als dat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 ja en dan zei ze ook, ze zei ook ik voelde me slaaf daar af en toe, dus dat is ook uh, ja. uh, voor racisme niet goed, en ze zeiden er was een seksistische sfeer, dan zeiden ze oké, okay, let put our dicks on the table en uh, dus dat <laughs> soort taal er ja, komt echt, alles waar ze Trump van beschuldigd hebben, zeg maar dat komt nou bij hun, uh, via ja, die donner Brazil Ja, Rusland, met die ja, ja, ja. Dat, dat schijnt ook allemaal uitlokking te zijn geweest, van die. ze hebben eerst contact gehad met die advocaat, die Russische advocaat, die ze daarna op die, die zoon van Trump afstuurden en daarna gingen ze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 het is één grote leugen. daarom zei ik net ook al voor de grap. Misschien heeft Obama nog nooit bestaan. Ik snap wel dat we redelijk kunnen aannemen dat hij wel heeft bestaan. En ik wil er okay. verder geen... Ik bedoel ook geen los <laughs> Nee, maar je weet eigenlijk helemaal niks. Hoe nou, ga je te nee, ver Dennis, alles... Obama heeft bestaan. Nou, dat zeg je, maar waar is ze geboren? <laughs> Achterdam. Ja, ja. Nou oh, nee, <laughs> Daar Zo e, is Trump maar... begonnen in de politiek hè? Ja, ja, ja. Maar, dit is... maar ik vind het het mooie ja, dat, het, dat hier ook... uit, uit de presentatie van haar boek blijkt eigenlijk dat, dat het ook een cult is. Dat, dat zegt ze zelf ook, het is gewoon een cult. Je mag er niet, en, ze, en Hillary heeft verloren door arrogance... Het wordt nou echt. Ik denk dat nou de ratten inderdaad het zinkende in schip verlaten. Dat uh, ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar dit, dit zij, uh, uh, vanuit hogere die organisaties, dus als zij.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 En dus ja, dat geld van via die foundation allemaal binnenkrijgen. Dat is ook allemaal opgedrukt. Uh, ja. die, die saudi Arabische zeikers uh, en zo, die zijn niet zo uh, meer, uh, zeg nee. maar, uh, die zijn ineens niet meer zo vrijgevig. <laughs> die geven <laughs> die ineens niet, niet zo veel onliefdadigheid meer als voor de verkiezingen. Ja, toen ze ja, nog ik dat ik bedoel, de prinsen en zo, uh, het koninklijk huis. Ja. Dus uh, ja, dit, dit gaat inderdaad mooi in elkaar storten. Dus leuk om te zien, denk ik. Ja, het ja. echt te smullen. Ja, uh, pak de champagneflessen maar, zo even zeggen. Popcorn. <Ja. laughs> popcorn, inderdaad. Ik ja. hoor hey, cool, dit, dit soort dingen ook al op de NPO zelf. Hè? Dat, uh... Ja, maar de deel, het komt misschien aan op een gegeven moment. Hè? Dus ze moeten wel erover uh, praten. Ja, ja, uh, uh. Maar, als, nog even, als dit zeg maar, allemaal over vijf jaar was gebeurd. Dan hadden uh, ze hem op Facebook, over drie jaren kan je dat soort dingen niet meer uh, bespreken denk ik hoor. Nee, net nee, nee, als we over de, de SSJ9 ja, of over John, John LeCandy hebt. Ja. Ik heb wel een peiling gezien, uh, al voordat dit laatste gebeuren uitkwam over die JFK uh, gebeuren, dat het een paar jaar geleden al een meerderheid van de bevolking niet geloofde dat, uh, dat er maar één dader was en dat niemand anders erbij betrokken was. Hè? Mm -hmm. Dus wat, wat jij net zegt, weet je, zeg maar, dat als de meeste mensen gaan zien hoe dat er allemaal over die Seth nou uh, dit weten mensen ook al uh, en uh, ja, ze stemmen er gewoon nog steeds op. Ja, ja, ja. maar ja, we hadden nog een artikeltje liggen. Uh, politie gaat preventief uh, fouilleren in Venlo. En uh, denken is dat al niet, preventief fouilleren? Ja, me too. <laughs> Wordt betast. Ja, toen is het alleen nog bij mensen met de huidskleur een bepaalde tint, zeg maar. was oh, ja, fout. Als je iedereen betast, dat is ja, niet echt. Maar als je alleen bij mensen een kleurtje doet, is het fout. Dat is uh, ik, wil ook, ik eis dat ik ook betast wordt, anders dan, ik niet. <lacht> Er staat gewoon één, één blanke vind naast dan, die ze dan ook uh, steeds als ze een zwarte betasten, dan betasten ze die ja, blanke ook, ook dood, even, dood. even met tempo-team ingehuurd. <lacht> Wat is jouw merk uh, jou, nou? Je moet gewoon daar staan.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 Uh, als je binnenloopt, zeg maar, en dat uh, als je bij de kraan moet zijn en je, doet, uh, je, je hoeft erbij om water te drinken of je handen om water te wassen, dan uh, detecteert hij dat en dan gaat het automatisch. Maar dan hadden ze de fiets verkeerd en het werkt alleen bij blanken. <laughs> ze hadden niet, dat de lichtval dan niet goed is, dus zwarte mensen bij die water, gingen uh, bij de waterfountain en dan kreeg je ja, geen water. <laughs> Historisch. Maar er was te veel geld om het aan te passen. Toen uh, dan gingen ze dan een nieuwe watervondijnen naast zetten. Speciaal voor <laughs> zwarte mensen. <laughs> ah, dat was geen oplossing. Dat viel niet helemaal goed. Dus toen hadden ze bedacht van, nou, weet je wat we dan doen? Dan laten we met die zwarte mensen laten we gewoon een blanke uitzendkracht meelopen tijdelijk tot het probleem is opgelost. Maar toen hadden ze al vacatures gezet om blanke mensen daarvoor te werven. Maar toen, ze, ja, maar dat is discriminatie. Want jullie, we, we nemen lekker blanke mensen hiervoor aan. <laughs> Hoe heet die serie, Tennex? Ja, Better of Ted heet dat. Echt en dat bedrijf in die serie Heet Veridian Dynamics. En in die serie zie je ook allemaal ook reclames tussendoor. Van 30 seconden. Dat zijn dan fictieve reclames van dat bedrijf. Die heel raar en Orwellia in elkaar zitten. <lacht> en, en, en, en er worden ook heel veel <lacht> implicaties gedaan. Dat ze allerlei dubieuze wapens werken. En zo voor de overheid. En, en, ah, <lacht> dat is, ja. Geniaal. Ik voel ze. Ja, maar goed. Even terug naar het artikel. Het is allemaal aan de hand. Gezien, dat dit moet gebeuren. Ik vind maar, het ook wel leuk dat uh, de burgemeester zegt. Dan, uh, ik wil er geen enkel misverstand over over laten bestaan wie de baas op straat is in onze gemeente. Oh, ja, ja. <laughs> ja. Die ene, gang, ene gangsterbende met zwarte kleren aan en gele streep erop. Ja, ja, maar dit is echt gewoon, gewoon uh, maffiataal hè. Dus hier laten ze een ware uit zien. Mm. Maar er is een schietspartij geweest hoor. De dagen daarna zijn er toch weer geweldsincidenten geweest die te relateren zijn aan het schietincident in Blerik. Ja, bijvoorbeeld dat mensen het hele gebied wilden controleren en daar met gewapend rond gingen lopen om te patrouilleren. Ja, was dat... dat uh, voor de presidenten? <laughs> Ik weet niet. Oh. <laughs> Daar kun je een soort uh, buurt Ja, met zo'n zwart pak en zo'n gele streep. Oh! Ja, ja. Die, die. Ja, die, uh, die helaas. Iedereen mensen zijn geld uit in zak. Mogen ik even in je plastic tax kijken of je daar toevallig uh, te veel euro's in hebt? Ah, is de oorzaak van het probleem niet dat er een bepaald product is waar gewoon behoorlijk veel vraag naar is. En uh, ja, dan zeggen ja. ze van ja, maar dat is niet goed voor je. Ja, en normaal zou je zeggen, nou, dan gaat de markt het verbeteren. Maar nee mm -hmm. hoor, nee, het moet... Uh,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 Ja. Ja. ik, ik, ik wel weet wel niet zeker of dat wel waar libertarische is libertarische partijen tegen hondenpoep eten ja. Ja. Pot, dan lossen we wel hondenpoep. de hondenpoep op is dat, is dat wel legaal <laughs> als jij op straat hondenpoep naar binnen gaat zitten werken volgens mij kun je daar gewoon wel op gepakt dat, dat is iets waar ik niet goed bij hoofd ben en dan word je ook op gepakt Nee, dat zeggen ze, nee, dat mag niet. Want jij hebt voor deze hond die deze poep heeft neergelegd geen hondenbelasting betaald. Dus... Het uh, is eigenlijk eigen op van de staat die poep. Ja, dat eigenlijk. is eigenlijk van de staat, ja, precies. Waar uh, hebben we dit hondenpoepveldje aangelegd? Daar mag je het wel eten. Deze bak hebben we neergezet. En, daar en moet dat Het is in geen lopend buffet. <laughs> <laughs> moet maar is afgelopen, zijn uh. Uh. Ja, Maar goed, uh, de Nederlandse fix. Nou, hm, nog eten. De Nederlandse fiscale, uh, eh, nog een keertje hoor. Uh, de Nederlandse fiscus uh, liet uh, Procter en Gamble 76 miljoen dollar onbelast wegfilteren.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 Dat kan je zien uit worden nee, Campbell. Ja, ja. En het is ook <laughs> belangrijk dat het gaat om privacy: dat je dan niet zegt privacy, maar dat je zegt geheim. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat klinkt ook heel stout, klinkt dat. Ja. En uh, Nike en die andere was uh, YouTube, werd er nog eens genoemd, of Bono in ieder geval. Ja, dat en... heeft te maken met de nieuwe papers, denk ik. dan ja, ja, De dat Paradise het... Papers, ja. En uh, Apple, Apple, ja. Komt er ook nog even ja, voor. Ja, daar komen er al, ja, komen we gewoon weer een heleboel dingen in voor. Maar, ja, het, het punt is dat uh, parlementaire enquête komt er weer over, of een par parlementaire onderzoek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 Diep geschokt. Dat is <laughs> wel. Raar ja, voor ja. iemand die een briefbus BV in Nederland heeft om goedkope royalties te krijgen. Ja, maar voor de ja. steden daar. Hij heeft geen flauwe nul wat, die, wat, die, wat er allemaal ja, met zijn geld gebeurt. Is geen hein? excuus natuurlijk. <laughs> ja. en Harvey Weinstein kwam er ook nog niet voor. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik, uh, ik was laatst zat ik in een restaurant en uh, ik raakte aan het praten met een man en een vrouw. En zo'n uh, beetje, zo, uh, ja, ja, kom, onder andere kwam het. Uh, op een gegeven moment van, ja, wat, wat voor werk doen jullie? En uh, dus die vrouw vertelde dat ze weet. En die man zei, ja, ik werk bij de Belastingdienst. Maar hij had daarvoor al iets van een opmerking gemaakt... waardoor dat al zo wel duidelijk was uh, dat, dat ik niet zo fan was van belastingen. En, uh, maar wat bleek nou? Uh, hij werkte in een open afdeling. En er staat hier, een, uh, zeg maar, inspecteur in de Rotterdamse misschien... en zei het wel, maar dat hij werkt hier... Uh, hij werkt, um, dus op de afdeling die dit soort duwtjes maakt met, met grote bedrijven. Dus hij begon een beetje zeg maar in de verdediging te schieten van, zo zeg maar anticiperend op de reactie van ja, schandalen had die grote bedrijven, die belasting bleken. Toen ik alleen maar zo van nou ja, dat is helemaal prima. Ik ga natuurlijk niet goedkeuren dat je bij de belasting werkt, maar weet je wel <lacht> Dus je in ieder geval dan uh, dit doet en niet uh, ja, dit is de, zeg maar uh, ja, de, enige soort, functie de die nog control weet je wel ja. Ja. Dus, dus die zat me echt aan het kijken van uh, <lacht> uh, <lacht> wat libertari libertarisme was, dus hij begreep het wel. Uh, nou, ja, uh, ik, ik zit ernaar even te kijken, maar volgens mij die, die Paradise Papers, het gaat vooral dan over de royalty uh, constructies. Hmm. Uh, ja, die komt er komt trouwens al een Royal in voor. Uh, ik Elizabeth maar dat is dan, <laughs> is dan niks met de Royal te maken. Maar misschien zit er wel auteursrecht <laughs> op haar uh, beeldmerk of zo. die van Madonna komt er in voor, Shakira, Justin Timberlake. Uh... Ja, dat gaat toch allemaal via Nederland? Ja, het gaat allemaal via Nederland dat, ja. ja, ja. Uh... De Double Dutch en zo toch? Ja, uh, uh. Dus, uh, ja even, ik zat even te kijken wat voor naam er allemaal is. Hoe zit het eigenlijk? Voor, maar, het uh... raar is ook hier bij dit bericht staat er een Nederlandse Belastinginspecteur gaf de Amerikaanse multinational Procter Gamble in zijn eentje, in zijn eentje, dus die in zijn eentje besloot hij dat, toestemming voor 666 miljoen dollar, blablabla, bla bla, te sluizen naar de Kanaal Island. En daardoor liep de Nederlandse schatkist 169 miljoen mis. 145 miljoen Nou, Je wordt dan ook de suggestie gewekt dat er, dat er twee keuzes waren voor de belastingdienst, of we ja. kunnen 145 miljoen dollar euro innen, of we kunnen uh, zeggen van: nou, we hoeven het niet. En dan hebben ze ervoor gekozen van: we hoeven het niet. Dat is natuurlijk niet, ja. Want dat zou niet zo werken. Nee, nee. want zo'n bedrijf die, die zegt: we zoeken naar een route om ons geld veilig te stellen. Wat hebben jullie in de aanbieding? Ja, dan, ja. dan, dan doet de Nederlandse uh, inspecteur nou, bij ons die zo doet dan betalen. Een, ja, bij ons moet je, je zo betalen en dan hoopt hij dat hij dat hij onder die onder de alternatieven zit natuurlijk. Ja, dus, maar dan, het is ook een drama dat zou het zou zijn, zeg maar. Het, eigenlijk wordt deze inspecteur een beetje in zijn eentje de, uh, de de hele zaak in de schoenen geschoven. Hè? Ja. Dat vind ik wel raar dat dat, dat ze um, ja, zo, zo, ze raar, gaan er dat niet als één man afgestaan. Terwijl, ik denk dat, ik las dat er, dat er weet ik niet hoeveel van dit soort deals gesloten worden. Dus er zit een heleboel lui, die zitten gewoon te proberen, multinationals binnen te vissen en daar een dealtje mee te sluiten bij de belasting. Dat is gewoon, er zitten heel, heel teams daar, denk ik. En dan gaan ze opeens, deze figuur, die zegt, die zegt opeens, opeens krijgt hij de, de kous op de kop. Ja, er, er zit inderdaad een hele afdeling voor, want die man die ik dus sprak, die werkt daar op die afdeling. Die zich daarmee bezighoudt. Dus is gewoon een hele afdeling die, uh, die dat soort contacten uh, houdt en dat soort deals maakt. En die zullen ook wel, uh, denk ik, een soort, uh, uh, zeg maar, uh, groepje mensen hebben die actief bedrijven benaderen die gewoon op zit te bellen van, jezus, ik ben te ja. <laughs> cold, cold, ja, calling. <laughs> cold calling niet. <laughs> ja, cold calling, cold calling. Maar in het bedrijf zo, dat, als er iets misgaat, zoek ze altijd een, een rol die ze in de schoenen kunnen schuiven. Iedereen zegt, ja. ja, ik was op dat moment niet, of ik was gisteren niet, of weet ik veel. Ja, nee, hij was het, weet je. En uiteindelijk komt er dan bij iemand terecht die dan wel altijd zijn best doet, maar die dan gewoon niet zo goed is in zichzelf verdedigen, ja. Nou, maar toch zijn ze daar heel huiverig in, over het algemeen bij de overheid, want ook als er bij de Amerikaanse politie die...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 Want die zit, dit hele team zit cold callen voor Belastingdeals. En nou opeens is een hun collega die is opeens uh, die ze, ze aan zijn toepoten worden gezaagd. Ja, er wordt gewoon gezegd, voort dan moet je gewoon meer vragen. Ja, dat kunnen ze natuurlijk gaan doen allemaal, meer vragen. Maar dan krijgen ze minder bedrijven die akkoord gaan. Nemen. Ja, maar goed, die mensen, die de politiek, die, die heeft een flauw benul van hoe marktwerking werkt. Dus ja. Snap je? Het is zo raar dat we dit Markwerking noemen, maar. <laughs> dit is het natuurlijk niet. Dit is het natuurlijk niet, maar Op een hele rare manier. <laughs> Heeft het er iets mee te maken? Ja, uh. ja. Goed, ja, ik zie Ren Paul. Uh, zie ik. Oh, die is aangevallen. Een politicus aangevallen, nou dat doe jij natuurlijk. Dat is wel, ja, daar was Dennis erg voor geschrokken al ook. Ja. Nou, niet meer van het artikel dat, er, ja. dat hij erbij uh, noemde. Paul Boets deelde een artikel hierover, uh, het, echt, het zal het even in de groep gooien straks maar... Niet relevant voor de podcast, maar het was echt verschrikkelijk. <laughs> er was iemand die wist, Maar Paul uh, die wist... zat op zijn grasmaaier. En die was het klaar, bij. hij stapte van zijn grasmaaier af. En toen werd hij door een buurman aangevallen. Hij heeft vijf gebroken ribben. Ja. Uh, op zijn eigen terrein uh, werd hij aangevallen. En, uh, en dat was een democratic Ja, maar ja. Dat, dat was niet relevant. Het ging over niets. iets van om zijn tuin. Ja, hij uh, had een verkeerde dingen in zijn tuin groeien. Die een composthopen en hij verbouwde pompoe pompoenen. Waar uh, het raar is, dat deze schrijver die wist toch rampol tot een schof te maken wist. Okay. <laughs> dat was de slechte buurman. Ja. Maar het feit dat iemand aangevallen, dat hij aangevallen werd en wel tegen hem gebruikt werd, was dan niet ja. erg. Ja, er stond uh, Rand Paul ja, ja. is the worst neighbor in the world. Het, wat, ja. Dan moet ze zeggen, behalve dan diegene die zijn buurman aanvalt als hij op de maar zit en vijf van zijn ribben breekt, maar daarna misschien wel omdat het uh, wel waar het conflict dan over schijnt te gaan en ja, de ja, houding van ja, Red hij, hij als, jij, het, uh, het, als jij niet uh, toegestaan composthoop hebt, dan is al het geweld het natuurlijk geoorloofd. Ja, ja. <laughs> ja het was een verbreek, uh, contactbreuk contractbreuk van het convenant van de buurt inderdaad. Ja precies. Dan, uh, nou, maar er wordt uh, suggestie gewekt dat het een soort uh, zeg maar homeowners association was, maar volgens mij heeft die kerel die het artikel schrijft het gewoon over uh, regels van de gemeente ofzo hoor. Nou, okay. Maar dat uh, is niet helemaal duidelijk. Hm. Maar het wordt wel erg uh, specifiek en uh, abstract hm. misschien, zo. Uitzending. Maar het is in ieder geval, het is dus de, de zoon van Ron Paul, is dit hem. Uh, uh, ja. Uh. ja, ik denk dat de meesten wel kennen hoor. Hey, uh. ja, ik zie, sorry, ik zit dat berichtje over Procter Gamble heb ik nog openstaan. Ik zie hier op nu.nl nieuws, dat moet even gedeeld worden. Dat is gewoon, ik, ja. hier, dit, ik weet wat daar wij allemaal blij van worden. Dat is net bekend geworden. Barry Gibb gaat een musical produceren, produceren over de Beaches. Okay. Sorry, ik, echt, ik lees het en ik denk: fuck, wie, gaat, wie is daar nou in geïnteresseerd? Maar waarschijnlijk echt heel veel mensen. maar Ik ga liever echt gewoon dood dan dat ik daarin zou gaan. Sorry, ik ga verder. Maar de inkomsten daarvan, gaat hij die wegsluizen of niet? <laughs> de royalties. Pastel, pastel. Ja, sorry voor de onderbreking, jongens, maar ik was even van mijn hap Ja, op. dit is belangrijk dit is ja. belangrijk. Ja. Maar ja, we hadden het over Rand Paul en die was trouwens ook wel eens aangevallen door een andere democraat. Ja, het, uh, ja wat hier maar... gebeurd is, weten we niet precies, hè. hij is echt aangevallen door een democraat, maar het was een buurruzie die uit de hand is gelopen en uh, ja. een van de twee dingen in het ziekenhuis. Dus in ieder geval heeft hij, hij, hij, hij iets gedaan waardoor Rand Paul vijf keer ribben heeft? maar officieel weten we niet precies, ik uh, bedoel uh, ja, het kan ook dat Rand Paul hem heeft aangevallen en uh, dat, uh, dat weten we niet. Dus ik uh, ja, vind het een beetje het om uh, aan te vallen. Het op zijn de, uh, eigen ja. terrein, geloof ik. Hè? En Misschien was dat die democraat, dat die buurman democraat was, totaal irrelevant heeft toen gewoon in de hoedanigheid als buurman aangevallen. Dat is dat, dat is sowieso. <laughs> ja, dat ja, sowieso ja. Ja. Ja. Dus, dus daarom vind ik het een beetje om te zeggen, de huis was eerder door een democraat aangevallen. Ja. Ja, klopt. Dat is een beetje. Dat een beetje, ja. is meer voor Leuk procent, procent, hoor. <laughs> we worden natuurlijk continu door al die lijnen aangevallen. Dus ja, ja, ja. Wordt aangeval, is dus het wordt heel... aangevallen door een trouwens, maar oké. Okay. Aangevallen ja. is toch heel breed ook uh, uh, in de politiek gewoon een verbale aanval. Ja, oké. Okay. Maar als iemand met vijf verborgen ribben ligt, dan. Uh... Meer dan een verbale aanval. Ja. Dan zie ik hier um, Prins Bernard, junior. <laughs>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 ja, Ko koning Bassi. <laughs> ja, ja. <laughs> Ko uh, zeg maar, alles is voor Bassi. Ja, ja, ja. Oh. Nee, Ik probeer gewoon elke uitzending minimaal twee Basti-Nadrië aan te maken. Deze uitzending is Ik kan net met jingle-apparaten aan ja, staan, anders dat ik even een ah, bak ah, erbij ah. ga. <laughs> ja, sorry hoor. Maar goed, ja, wat is er met uh, Bernard aan dan Bernie. Vindt <laughs> <With> Bernie? <laughs> ja, hij heeft 102 huizen in Amsterdam. Oké, okay, lijkt hollen. En hij handelt flink <laughs> op de Amsterdamse woningmarkt.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 Die gaat er eigenlijk vanaf achteruit. Want die ziet alleen maar zijn voedsel duurder worden. Dus dit, dit, dit zorgt voor een grote verschil tussen arm en rijk. Uh, Ligt het nou aan mij of is hij al 13 jaar dood? Plus Bernard. Nee, dat is friso. Oh, ja, die ja, ik ouwe... bedoel, de oude Bernard. Dat is senior. Ja, ik wist niet dat er nog een andere was. Maar... Uh, hij heeft ook een junior op de wereld gezet, oh. ja. Hij ja. heeft meerdere juniors op de wereld gezet, geloof ik. Ja, nee, maar ja, Bernard. Een Bernard. <laughs> ja, okay. ja, ja, ja. Maar een daarvan heet ook Bernard. Ja, een daarvan heet uh, Bernard uh, Junior. -in.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 Ja, omdat je het anders gewoon niet doet. Want schoonmakers, je kan overal schoonmaken. Dus je, je gaat niet van Leeuwarden naar Amsterdam rijden om voor 8 euro schoon te maken. Nee, ja, maar de truc is natuurlijk dat die mensen die daar, die superrijken, die zo'n duur van die dure panden hebben, die willen wel een goedkope schoonmaker hebben. een goedkope restaurantje kunnen eten. Ja, maar dat is dan, dat is dan hun probleem. De rest van Nederland moet dat subsidiëren, Precies. die kelners. en die. Dat, ja. dat is nodig, want anders dan, ja, ja, dan dat zou het te duur worden voor het. Klopt, maar we zijn het eens. Het, het gaat toch niet veranderen?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 Ze kunnen ook mensen, als ze mensen nou verbieden, gewoon in zo'n zone. Ja, dan ben je helemaal het probleem. Ja, gewoon een bordje oh. ophangen, je mag hier geen mensen doodrijden. Ja, precies, dat kan verbieden. Dat lijkt mij ja. de beste oplossing. Dit is een murder-free zone. Ja. En ja. ja, dat mensen daar nog nooit over hebben gedacht. Hè, ja. Ja. En je mensen zijn rijden, je, hoeft, je hoeft er even maar even over na te denken. Je hebt al gewoon een hele oplossing. Ja. Ja. Een, ter een terrorisme-free zone.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 die uh, een terroristische aanslag na spelen. Ja. Uh, dat is over het algemeen altijd een slecht teken. Ja, ja. dat wilde ik net zeggen. Dat is meestal een goed teken, heb ik al uh, vaak gehoord. Maar, uh. We gaan het wel zien.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 Ja precies. Yeah. Het is allemaal allemaal buitenlandse terroristen. Uh... <laughs> terroristen, toeristen. Het is allemaal heel ja, de, de, de, de, de terroristen De toeristen <laughs> <allemaal. laughs> Ja, daar zeg je wat. Dan ze zouden ook kunnen beginnen met een terroristenbelasting. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar de toeristenbelasting heeft geen effect op het andere toeristen. Hè? Dus de terroristenbelasting ook niet. Oké. Okay. Nee, maar dat is toch... <laughs> Wacht even. <laughs> nee, het was gewoon om die kosten te dekken van het terrorisme. Oh ja, ja. Net ja. Bij de toeristen, de extra kosten van het toerisme moeten dan daarvoor worden <laughs> gedekt. Dus belasting op sigaretten, die brengen wel het roken naar beneden, maar belasting op het arbeid, niet arbeidszucht. Uh, nee, en belasting nee. op water ook, niet water. En, belasting, en milieubelasting uh, wel... Het uh, <laughs> nee, repareert milieus. wel het milieu. Ja, ja, ja het is, nee, klinkt logisch allemaal. Belasting is echt een heel dynamisch goed wat dat betreft. Het kan ja. allerlei eigenschappen aannemen. Het kan een heel moeilijk grip op krijgen. Soms ja. heeft het een uh, bepaald effect en dan ook weer niet.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 Bang zijn dat Bitcoin-pinautomaten uh, worden gebruikt voor het witwassen. Die vind ik en... persoonlijk interessant, hè? Maar... Ja, nee, maar daar haal er ook maar bij. Hè? Ja, want volgens mij, wat ik daar aan vond, is. Snappen die mensen wat witwassen is? Nou, witwassen, de essentie van witwassen is dat je belasting betaalt. op een geloofwaardige manier. op een crimineel geld, zodat je het kunt gebruiken. Nee, dat het gaat niet witwassen. per se belasting betaald te worden. Het gaat erom dat het uh, zeg maar, op de een of andere manier. Uh, aangetoond kan worden als een legitieme bron Precies, uh, ja. vanuit het oogpunt van de overheid. Dus, uh, ja, maar dat kan jij een manier, je moet overal belasting overbetalen. betalen. Kijk, als je ja. gewoon bitcoin bezit, ja, en dan dat is het, het moet je ook belasting over betalen. Dat is niet de doelstelling van, uh, van het zitteling. Nee. Nou, ja, op zich wel. Hè. Je zou kunnen zeggen, witwassen betekent legitiem worden. Dat impliceert automatisch dat je op een of andere manier belasting over gaat betalen. De reden waarom ik dat zeg is omdat het eigenlijk, dat is het doel van uit de belastingdienst gezien. Ze zijn niet zozeer geïnteresseerd in het opsporen van criminaliteit. Nee, dat, dat wordt ze altijd willen... ook gezegd. Maar dat ze, ze zien ja. belastingontduiking ook als een, als een vorm van criminaliteit. En precies. En de Witwassen zijn er echt... Witwass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 Nou, ik, ik denk dat ze wel voor. Want dat dit is dan... wel grappig, hè? Als jij, als jij geld wat voor iemand anders en jij krijgt bijvoorbeeld 20%, weet je, daar vraag je daarvoor, dan kan je daarvoor omgepakt worden. Terwijl wat de overheid zelf doet, is eigenlijk: oh, je wil geld witwassen. Nou, als je nou zo'n belasting erover betaalt, dan is het daarnaast wit. Precies. Dat is gewoon een vorm van, maar, je moet het bij ons witwassen. Ja. Maar het rare is, kennelijk zit er geen geld in, in dit nee. Nou, Je zou zeggen, ik bij een bitcoin-automaat kan je geld uh, opnemen en geld uh, doneren over het algemeen als je kan kopen en verkopen. Ja, dit is maar... blijkbaar met een pitpas, wat ik zelf niet helemaal begrijp, want dan is het alsnog niet anoniem. Dus dan kan je net zo goed gewoon een exchange geld overmaken, dat is goedkoper. Als ja. de pitpas erin gaat duwen, maar uh, dat, dat las ik ergens. Want anders zou het inderdaad helemaal nergens Dat Wat er extra goed zou zijn. Ja, die met die kraak, dat ging over een principe waarbij er dus nooit contant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 te kopen, terwijl ze dat ook vanuit hun uh, computer ja. kunnen doen. Ja, iedereen die in de IT zit eigenlijk. Dus, uh... <laughs> <laughs> ja, nou. Het zou eventueel het opladen van een chipknip kunnen zijn, zoiets. Ja. Daarvoor zou je machine het nodig staat kunnen staat hebben. Niet, of een chipknip? Nee, maar een soort gelijk. Maar ja, waar gebruik je die dan? Ik weet het ook niet.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 Dus wat is dan het doel van die machine precies? Dat vroeg ik me toen dat ook al ik, af. Dan kan je er inderdaad naartoe gaan en je kan er gewoon je pinchip PIN automaat uh, pinpas in doen en ja. dan kan je je pincode in toetsen en dan uh, hou je je ja, is... QR-code voor en dan krijg je bitcoin op je rekening. Maar de achter. mensen die dat ding gekraakt hebben dachten natuurlijk dat je er contant geld in moest doen of ja. uit kon krijgen. Dus dat is de grap eigenlijk, dat zij dat ding... Die, ja, want die mensen die snapten ook de logica van deze automaat niet. Die hadden niet, niet <laughs> kunnen bedenken dat je zo'n domme automaat zou maken. Ja, dat, dat zijn we wat je gewoon thuis doen. <laughs> die dachten, er moet wel contant geld in zitten. Ja, hoor. dat is de enige Eigenlijk reden waarom je een automaten ja, hebt. Dus, maar ik wist dat dus ook niet, door dit artikel ben ik erachter gekomen, dat er blijkbaar uh, Bitcoin automaten zijn waar je je pimpels in moet doen, wat ja, volgens mij het zak hele Die uh, ja. is. hoek zit er ook in, daar kan gewoon contant geld in, maar die kost 5% extra. Je gaat natuurlijk geen 5% op mijn bitcoin betalen als, alsnog uh, alles registreren, toch? toch kan er geld een kraak overmaken gratis. Ja, dat is totaal onlogisch natuurlijk. Ja. Ja. Ik denk dat het inderdaad ook bedoeld is voor mensen die uh, niet met de computer kunnen omgaan of zo. Ik, weet het, ja, ik <laughs> weet het ook niet. Die, die, maar die kunnen wel vast. met bitcoin als ja. van automaat omgaan. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik denk ook niet dat het zo succesvol hebben, maar goed. Wat je, wat je moet doen is als er een oud vrouwtje voorbij komt en die wil uh, wat pinnen, dan zeg je nou, ja, geef ik u contant geld, dan moet u hier even hier pinnen. Nou, ik geef mijn telefoon hiervoor en dan uh, nou, ja, u heeft het geld, u heeft gepind, dat is al wel prima. Ja, wat, ik, wat ik wel begrijp, zeg maar, is als je toch zo'n automaat neerzet, waar contant geld er kan, dat je dan denkt, nou, we bouwen er ook zo'n pinfunctionaliteit in. Want je hebt natuurlijk mensen die vinden dat gewoon misschien makkelijk. En uh, uh, weet je wel, die, die doen dat dan met een PIN-pas. Maar, dat je dat al, uh, maar ik denk dat het wel een klein deel van de mensen is uh, die zoiets iets wil kopen. Dus dat je dat, maar dat, ja, of dat er een om is om in te bouwen, weet ik. Maar als die geen contant geld accepteert, ik zou daar eigenlijk binnenkomen en uh, ik wil die automaat gebruiken en dan kijken je even je een PIN-pas. Van, hey, laat er succes mee. <lacht> je ziet dat ergens in het verkeer. Had er proppen, die, die, die cash uh, <lacht> euro's. Nou, ja, dan zeg ik, hey, we zitten die bitcoins aan de achterkant of aan de voorkant? <lacht> ja, dat is niet zo die gaat elke keer ook En hey, dan even één dingetje voor ik ga afsluiten. Ik, had, ik zat toevallig nog even op een Mugabe te googelen. Ik zat <lacht> weer weer lachen, geren, brullen met die man. Maar je moet maar eens voor de gein even bij Google Nieuws gaan. En dan, uh, dan zet je hem via Tools, zet je hem op de afgelopen uh, 24 uur. En je lacht je helemaal uh, rot, Dat je daar allemaal ziet. Ja. Uh, de vice-president is helemaal los aan het gaan, zie ik hier. Ja, ja hij is helemaal los aan het gaan, maar uh, de vice-president is het land uit de lucht. En die vreest de vlot uh, waarbij toverdokters uh, het op zijn leven hebben genoemd. Hoe hm. doormaal. Het, uh, ja, het, het straatarme land uh, Zimbabwe is uh, woedend over het, de geldsmijterij van de zoon van Mugabe. Ja, het is weer uh, helemaal smurren hoor. Dus, uh, ja. Uh, ja, bij, uh, bij Venezuela was het ook weer leuk. Hè? Die zat de, de bevolking hongerlijdt, Zat uh, Maduro op de televisie. Ja, van, gezien. Wat zat hij nou te eten? <laughs> een van de, de panada. Een banana. ja. Kijk, zo eet je. Ik zal het even voordoen. Ja, yeah, lekker. Nee, nee, nee, het was volgens <laughs> mij dat ze even naar de reclame waren of zo. Dat ik zou het echt snel.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 ook deelnemers van harte danken voor het meedoen met deze uitzending en ik zou zeggen uh, toedeledoki. Ik wens iedereen een uh, vrolijke en vooral heel erg uh, vrije week toe. Hi. Oh Johan, dat uh, bericht over die, uh, die Zimbabwe hadden we eigenlijk ook wel erin moeten doen hoor, maar ja, het is al erg laat nu maar. Dat is wel echt geniaal ja, over die <laughs> champagne en zo. <laughs> Straatarm Zimbabwe hoest over geld met te rijden well, dat hij champagne van 200 euro, euro, euro per fles over zijn gouden horloge van 50.000 euro giet op Snapchat gezet. Dat dat kan allemaal als je vader, baas van het land, is. Had hij erbij gezet. <laughs> het is echt een uh, vrij radiobericht. Ja, daar gaan we volgende week over. hebben. dat Veel terug allemaal. Doei doei. Hey.